4 uur. Het NOS journaal Gert Kluk. Het Syrische kabinet heeft ingestemd met het opheffen van de noodtoestand. Dat meldt het Staatspersbureau. Op grond van de noodwet smooit het regime van de familie Assad al bijna 50 jaar alle kritiek in de kiem. Demonstranten eisen al weken de opheffing van de noodwet. Volgens het Syrische Staatspersbureau heeft het kabinet ook besloten. tot opheffing van de speciale rechtbanken voor politieke gevangenen. Een nieuwe wet die demonstranten rechten geeft is aangenomen. Het is niet duidelijk of er hiermee werkelijk een einde komt aan de onderdrukking. Vannacht nog maakten ordentroepen met geweld een eind aan een demonstratie in de stad Homs. Tegen Sietske Hane, de verdachte uit Nijbeets, is een gevangenisstraf van 12 jaar geëist. Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat ze haar vier baby's om het leven heeft gebracht. Bij het eerste kind was het volgens het OM doodslag, omdat zij in de woorden van het OM verrast was door de gevolgen van de zwangerschap.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 De vier dode baby's, geboren tussen 2003 en 2009, werden in koffers gevonden op de zolder van het ouderlijk huis van de vrouw. De verdachte verklaarde in de rechtszaal dat ze bang was geweest dat mensen het raar zouden vinden dat ze een kind kreeg. Het Openbaar Ministerie eist geen TBS, omdat de vrouw weigerde mee te werken aan onderzoek in het Pieterbaancentrum. De rechtbank Rotterdam heeft een 36-jarige man... die op Twitter Femke Halsema bedreigde... veroordeeld tot een celstraf van 17 dagen en een werkstraf van 80 uur. Op Twitter had hij gedreigd het dochtertje van de voormalige GroenLinks-leider... iets aan te doen. Hij noemde zich Allah Akbar, maar bleek een autochtone Rotterdammer... die een hekel heeft aan linkse politici, zegt de persrechter. De rechtbank heeft uh, nog onderzocht of misschien sprake was van satire... of uh, een poging om tot een politieke discussie te komen... Um, maar daarvan is volgens de rechtbank uh, niks gebleken. Um, en dat betekent dat, uh, dat uh, de verdachte zich aan uh, bedreiging heeft schuldig gemaakt. Hij heeft op Twitter ook PvdA-leider Cohen en D66-leider Pechtold bedreigd. Halsema deed vorig jaar aangifte. Volgens haar was ze als politicus aan bedreigingen gewend. Maar wilde ze niet in angst om haar kinderen leven. Haar twee kinderen kregen enige tijd politiebewaking. De twee jongens die al langere tijd overlast veroorzaken in de Utrechtse wijk ter Weide... moeten daar definitief wegblijven. Dat heeft de rechter bepaald. De broers worden verantwoordelijk gehouden voor het wegpesten van hun eveneens Marokkaanse buren. en een homo-stel dat in de buurt woonde. De woningcorporatie zegde hen en hun vader daarom de wacht aan, burgemeester Wolfsen. over het Marokkaanse gezin. Het was een man en twee zonen. En één zoon woonde niet meer thuis. De andere zoon zit inmiddels in een jeugdinrichting en vaderen die hebben we een andere woning aangeboden... maar daar heeft hij geen gebruik van gemaakt, omdat hij niet weg wilde. Dus nu uh, moet hij zelf maar zien waar hij terecht kan. Het weer, zonnig en droog. Het is 19 tot 23 graden. Op de wad ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 24 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 94 kilometer. De meeste vertraging bij Amsterdam. maar dat heeft alles te maken met een aanrijding op de A10-ring Oost. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is nu vastgelopen... tussen knooppunt Diemen en knooppunt het Haasmeer, 4 kilometer. Op de A10 de ring oost staat tussen Alfred Vonendam en Diemen 7 kilometer. Bij Diemen zijn drie rijstroken dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Verkeer kan er alleen via de vluchtschrook langs. Bent u op weg naar Amersfoort of Utrecht... kunt u beter omrijden via de westkant via de Koentenol. Ook de andere kant op op de A10 veel vertraging... tussen Slotermeer en Diemen is het langzaam rijden over 13 kilometer.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 Vessel Blok en Alice de Bruin. Hele goedemiddag. het is vijf minuten over vier U bent terug bij Villa VPRO. We zijn er nog tot uh, half vijf vanmiddag met uh, de politiek. Want we zitten hier in Politiek Den Haag in de studio op het Binnenhof... Uh, we hebben onze eigen politieke vragen, hier aangeschoven zijn. Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer. Welkom. Dankjewel. Pieter van Os van NRC Handelsblad. Ook welkom, Pieter. En Tweede Dankjewel. Kamerlid Ronald van Raak van de SP. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. En we gaan maar weer eens even beginnen met minister Hille van Defensie. Zoals Dat... altijd eigenlijk. Elke <laughs> dinsdag zitten we hier en elke dinsdag openen we met Hans Hille. Precies. Hans Hille, want hij wordt uh, geplaagd door affaires. U weet het uh, inmiddels wel: uh, diefstal, intimidatie in Den Helder. Een totaal mislukte evacuatie in Libië. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar er is weer iets nieuws. Een marineman die uh, in de Basentijd bijbeunde met cursussen die hij gaf aan uh, militairen. Nou, daar werden Kamervragen over gesteld, uh, zojuist in het uh, vraaghuur in de Tweede Kamer. Jasper van Dijk van de SP. Voorzitter, er is iets grondig mis met de cultuur binnen Defensie. Dat is pijnlijk, zeker in het licht van de enorme bezuinigingen die nu op stapel staan. Laat de goede niet onder de kwade leiden. Bent u bereid, voorzitter? Is de minister bereid om deze constructie van belangenverstrengeling ondubbelzinnig te veroordelen? Nou, dat was kort maar krachtig. Die vraag werd gesteld niet aan minister Hille van Defensie, want die was er niet. En bij zijn afwezigheid stond daar minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Maar die viel dus voor hem in. De wissel, zal ik maar zeggen. Nou, Jasper van Dijk vroeg uh, tot drie keer toe beloof ik deze vraag. Daarna probeerde ook uh, Harry van Bommel het nog een keer. Vier keer En, vier keer. en mevrouw ja. IJsing van de Partij van de Arbeid. Maar de minister weigerde om deze cultuur bij Defensie ondubbelzinnig te veroordelen. Dat wilde hij absoluut niet. Hij zei wel uh, dat voor zover er iets aan de hand was geweest... en dat was natuurlijk zo, alles geregeld was... en dat de betrokken persoon per 1 mei ontslagen was of weg zou zijn bij Defensie. En dat er een onderzoekscommissie komt om een en ander qua uh, ellendige cultuur bij Defensie te gaan bekijken. Pieter van Os. Het is sowieso natuurlijk een gekke figuur... dat meneer Hilder daar zelf niet staat. Ja, er zijn hier natuurlijk meer getuigen. We zijn hier bij ons eigen vraaguurtje. Gelukkig waren we allemaal bij het andere vraaguurtje. Dus jullie moeten corrigeren als ik het verkeerd heb begrepen. Maar volgens mij was mevrouw Eising van de Partij van de Arbeid... ook verontwaardigd als laatste... maar om een goede reden, volgens mij... of een interessante reden. Um, zij zei oké... Okay, als u, meneer Roosdal zegt dat dit allemaal al lang bekend was bij Defensie, dan is het toch een beetje gek dat we hier staan op basis van een artikel in de Volkskrant. Hè? Um, en daar, daar uh, raakt dus wel aan iets elementairs. Want, uh, als zij dat allemaal zo goed weten bij Defensie, en ze erkennen in zekere zin wat moeilijk dan misschien dat er een misstand is, of in ieder geval een probleem, waarom wist de Tweede Kamer dat nog niet? Of konden ze het nog niet weten als de Volkskrant dat niet had opgediept? Ja, ja heel, vaak heeft de Kamer oh, al, heel vaak heeft de Tweede Kamer al een heel gevraagd: zijn er nog meer problemen? We hebben zelfs een motie van wantrouwen ingediend. Telkens zegt hele, nee, er zijn niet meer problemen. En dan komt er weer een volgend probleem. En dan vragen we weer, zijn er nog meer problemen? Nee, zegt Hille. er is niet nog een probleem. En dan komt er weer een volgend probleem. En dat moeten we allemaal uit de krant lezen. Hulde voor de journalisten. Maar dat kan natuurlijk zo niet. Deze minister is echt op het randje aan het lopen... als het gaat om het informeren van de Kamer. En het gaat om belangenverstrengeling, om diefstal, drugshandel... verrijking, intimidatie. Het is niet niks. Oudje van Roesel, wat, wat, wat, wat? Nou, ik, eerst wil ik nog even reageren... op ja. de allereerste vraag die jij stelde. Mm -hmm. Namelijk dat het toch een beetje raar was... Ja. dat Roosentaal daar stond en niet Hille. Het is heel normaal dat als een minister in het buitenland zit... Helle is namelijk op Aruba. Daar heeft hij namelijk ook uh, belangen bij. Hè? Ja, ik bedoel dat dan, ook niet. Nee, maar ik wil toch even. Dat is dus wel heel vreemd dat je dit zegt. Dat nee, klopt dus niet. Maar het is bedoelde, niet vreemd. B, ik bedoelde dat niet. Ik bedoel nee, maar te zeggen okay, dat het lastig dit, is op zo'n moment dat er ja. over een ministerie waar dus de, dat echt wat echt erg onder vuur ligt, dat dan een plaatsvervanger het antwoord moet geven. Oké, okay, dat, dat is in dit geval, maar dat komt omdat de Kamer per se nu deze vraag wil stellen. Ja, dat of komt het hem goed uit? Dat kan ook wel eens zo werken dan. Dat is misschien wel handig dat hij op Aruba zit. Ja, hallo. Maar hij zat vorige week. Ik Donderdag al op Aruba. Hij is heus niet zaterdag vertrokken. Nee, omdat maar de zaterdag regering dit spreekt met één mond. Dus, ja, Roosentaal uh, Rosenthal nee, die zat er slecht in. Dat viel me ook tegen. Hij zat er heel slecht in. Maar toch, als de Kamer een vraag stelt aan de regering... mag de regering ja. bepalen wie ze sturen. En als zij ja. Uri Rosenthal sturen... Wat ik grappig vind... is dat kijk, Rosenthal is in zoveel... natuurlijk de regering spreekt met één mond. Maar dit, deze affaire... over die bijklussende uh, marineman... die speelde al in de tijd... dat zowel ja. Middelkoop, ChristenUnie... Kamp, uh, VVD, Van Hoofd, VVD, uh, Ben Korthals, VVD, minister was. Dus het is toch wel problematisch voor Roosendaal <laughs> om dan te zeggen... Uh, ik veroordeel dit ten volle... <laughs> ja. Ja. Dus ik bedoel, het is makkelijk praten, maar het zit wel iets ingewikkelder in elkaar. En dat hij nu dat onderzoek aankondigt, het is niet nu aangekondigd, dat heeft Hele destijds aangekondigd bij die eerste affaire. En je zou ook kunnen zeggen: nee, natuurlijk weet uh, uh, de Kamer niet uh, uh, elk ding wat speelt. Bovendien is hier onderzoek naar gedaan naar dit bijklussen. En de vorige ministers hebben niet ingegrepen. Nee, die zeiden van dat het zo ja, kon. Hè? Dus even. Nou ja, ik wil even slechts. Het is dus anders dan. Het -he -he -he, ja. treedt nu niet op. Ja, maar Uri Roosentaal veroordeelt het niet. Omdat de vorige ministers die de fouten hebben gemaakt. VVD'ers waren. Ja, als we zo gaan nee, redeneren. Ik dan, uh, slechts ik... uit te leggen. waar de politieke angels ja, zitten. Nee, maar dat had ik ook begrepen. Oh, maar, maar is het niet. Je kunt wel concluderen. Dat het, dat het heel in ieder geval. hoe het dan ook allemaal gegaan is. en wat die andere ministers dan ook hebben gezegd. dat het helemaal niet uitkomt nu. Uh, ga ik maar even naar Pieter van Os? Na alles wat er is gebeurd. Nee, nee, nee. nee. Ja, euh, ik geloof dat Ronald het net al een beetje beschreven heeft. De vraag is wat er dan, uh, wat het volgende is. Hè? En, ja. en of er snel weer iets komt. Uh. Nou, doe je werk, zou ik zeggen. Ja, <laughs> ja dus daarom uh, aarzel ik een beetje met antwoorden. Want ik begrijp dat dat de meest logische is. Heb je iets uh, Ik in heb de nog maak? niks uh, okay. in de maak. Maar het is wel een minister die betrokken is bij grote bezuinigingen. Die betrokken is bij missies. Die nu grote verantwoordelijkheden heeft. En ik moet toch wel zeggen dat deze minister niet erg sterk staat. Om al deze grote veranderingen vorm te geven. Uh, en daar maak ik me echt wel een beetje zorgen over. Goed. We gaan naar Cenk Willink. Hij is vicevoorzitter van de Raad van State. De onderkoning van Nederland wordt er dan altijd gezegd. Had dit weekend een groot interview in NRC Handelsblad. En niet voor de eerste keer uit hij daar. doet hij niet zorgen. vaak trouwens. Hè? Hij, geeft nee, hij doet nooit hij niet interviews. vaak omdat hij eigenlijk geen politieke getinte uitspraken ja, wil doen. En wat, doet hij wat hij vooral natuurlijk voor altijd, altijd doet. Wel. Wat het kan oké. Okay. Hij uitte ook nu weer zijn zorgen over de politieke stabiliteit van ons land. Hij heeft uh, daar echt grote zorgen over. Hij zegt onder andere... Een mooie mooi citaat, Ellis. Een democratie die zijn burgers verliest, ja. houdt op te bestaan. Dat is mijn grootste angst. Ja, ja. Pieter van Los, jij ja, hebt je grappig genoeg geërgerd. Aan ja, ik heb me er zeker, ik heb me er opgewonden. Toch ik Togelijk vind het natuurlijk fantastisch dat onze krant het interview had. En het is, hey, ik bedoel, het is een uh, zoals je in je samen, uh, introductie al vertelde, een belangrijk heerschap die inderdaad altijd erg oppassen politieke uitspraken doen... en dat het vervolgens weer doet. En dat deed hij dit keer dus ook. Want hij haalt voortdurend door elkaar... en het is hem ook wel eens verteld... hij wil het gewoon niet horen... dat hij zegt letterlijk inderdaad... Hè, uh, de democratie verliest zijn burgers. In een andere zin zet hij ergens... Uh, het vertrouwen van de burgers in de politiek is afgenomen. Nou, dat is gewoon aanwijsbaar onjuist. Daar heeft Aukje ook wel eens over geschreven. Politicologen vinden dat in geen enkel onderzoek. Als je dus mensen vraagt: uh, vertrouwt u de overheid, vertrouwt u de politiek? Het is wel waar dat uh, burgers hun vertrouwen in die klassieke middenpartijen heel uh, aan het verliezen zijn en ook al verloren hebben. Dat kunnen we allemaal constateren, uh -huh. want er zijn verkiezingen in Nederland. Hè, die verliezen zij keer op keer. Dat vindt meneer Tjenk Willink heel vervelend. Hij heeft het dan over dat de stabiliteit uit het systeem is. Dat kan je best zo noemen, want misschien vond je het vroeger heel stabiel en prettig. Omdat dat midden zo stabiel was. En wat natuurlijk. ik er vervelend aan vind, is omdat hij zijn andere punt dat hij vaak maakt, heel erg mee verzwakt. Zijn andere punt is dat in de democratie het niet alleen maar gaat om de meerderheid, gewoon om vijf plus om te zeggen de, de, de, de enkelvoudige meerderheid. Het is dus gewoon de volonté generaal zoals Rousseau dat zei. Sorry dat ik het wat schiek uitroep, maar dat. Heb dat, dat, je dat, vergeten? Het, dank je, dank je. <lacht> dat het punt dat heel maken dat het daar niet alleen om gaat in de democratie, maar ook aan het geloof in instituties, als onder andere die raad van state, als in rechters, dat dat Onderdeel uh, van de democratie en daar is wel degelijk iets aan de hand. Maar omdat hij als het ware zijn partijdigheid zou laat zien, doordat hij voortdurend uh, zeg door de je war daarmee haalt... omdat hij van de partij van de arbeid is en nou, dat hij een om... van de middenpartijen. Ik begin nu langs, want hij heeft zo vaak gehoord dat het onjuist is wat hij zegt en hij blijft het zeggen. Ja. Dat ik hem want echt partijdig ga vinden, Oké, oh, vind ja, toen Ja, het is dat je het zelf uitlokt, uh, Pieter. Maar toen <laughs> ik dit dus zaterdag uh, las, was mijn eerste gedachte: waarom vragen de journalisten van het NLC Handelsblad nu niet door? Ze laten, hem, ze laten hem zonder kritiek dit zeggen. Ze hadden kunnen, vragen, ze hadden kunnen zeggen: Ja, maar luister eens, er is onlangs een dik boekwerk verschenen. 50 politicologen. Die concluderen dat het met vertrouwen heel erg meevalt. Is niet gedaan. Dus ik, ja, ik ben maar gewoon heel eerlijk. Jij zegt dit nu. Dus ik denk, ja, heb je het ook tegen je collega's? Want je hebt dat artikel niet geschreven? hè? Nee, ik heb dit nee. is niet mijn een interview. Anders maar is dat nee, anders volgende... had ik gezegd: Pieter, ja. dan had je zelf moeten ja. doen. Nou, ik vind het wel mooi dus... dat ze bijvoorbeeld: hij, hij, uh, ze vragen aan hem bijvoorbeeld hoe dat uh, systemische stabiliteit moet hervinden. Dan komt hij met een heel wazige antwoord. Daarvoor is politieke visie nodig. Dat is altijd nodig. Hè? Als dingen niet goed gaan, is dat politieke visie nodig. Definiëren wat het algemeen belang is enzovoort. En dan zeggen zij ook wel... Uh, hoezo uh, is die visie bleek? Hè? Debatten zijn de laatste jaren toch steeds veel heftiger. Hè? Dus, uh, ja, maar daar heeft u ook wel weer een antwoord uh, daar op. heeft hij weer een antwoord op. Um, ik vind het natuurlijk ook wel weer... Het is ook belangrijk om zo'n man een keer niet in opiniestukken... maar in een interview te laten vertellen hoe hij nu naar Nederland kijkt. Even, de, even waarom hij waarschijnlijk dit interview gaf. Hij heeft uh, vorige week zijn laatste jaarverslag ja. uh, gepubliceerd. Wegkocht, althans onder zijn verantwoordelijkheid, uh -huh. zo moet ik het natuurlijk zeggen. En dat is waarschijnlijk de reden dat dit zowel de Volkskrant te woord heeft gestaan... als NRC Handelsblad, want de Volkskrant had ook een kort interview. Met hem. Ronald Verraak van de SP. Um, eventjes, hij zegt nog veel meer natuurlijk uh -huh. in dat ja. artikel. Ook over het Koningshuis. Ja. Misschien ja. nog over die middenpartijen. Dat als mag het... eerst zeggen. Ja. Uh, je merkt dat heel veel bestuurders, maar ook journalisten, commentatoren... toch emotioneel, niet eens politiek, maar emotioneel verbonden zijn aan die middenpartijen. In de idee van als het slecht gaat met de PvdA, dan gaat het slecht met Nederland. Dat is niet zo. Maar in de hoofden van heel veel commentatoren zit dat. En zo zie je ook dat de Partij van de Arbeid ook voortdurend onderwerp van gesprek is tussen journalisten, commentatoren, wetenschappers, politici, bestuurders... alsof het, ja, hun toch een beetje hun ding is. En als het daar slecht mee gaat... en dat proefde ik ook een beetje uit de woorden van Cenk Willink... niet dat hij namens de Partij van de Arbeid iets zegt... maar dat hij daar gewoon een emotionele betrokkenheid bij heeft. Ik vind dat niet erg, maar ik ben het niet met hem eens. Het mooie in Nederland is dat als partijen falen... andere partijen opstaan, bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen... en de democratie zich gang kan gaan. En dat vertrouwen? Dat het vertrouwen weg zou zijn in de politiek? Nou, er is een kloof tussen vertegenwoordigers en vertegenwoordigden. Dat zie je nu ook in de FNV, hè? De, de top van de FNV, de aanhang van de FNV. Dat zie je bij je milieubeweging, zie je bij ontwikkelingsorganisaties en dat zie je ook bij heel veel politieke partijen. Niet zozeer een, een niet-vertrouwen niet van instituten, niet-vertrouwen van politieke partijen, maar vooral het, het niet-vertrouwen van de elites. Hm. En dat heeft te maken met de tijdgeest, maar ook met het opereren van die elite zelf. Er wordt ook wel eens gezegd dat het meer het vertrouwen is wat de overheid niet meer heeft in de burgers. Dat is nou weer ja, maar dat heeft ook te maken, als je voortdurend jezelf wegorganiseert door marktwerking, door verzelfstandiging, door liberalisering... Dan, dan, dan, ja, dan, dan neem je dus ook minder verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en voor de samenleving. En dan moet je niet gek staan te kijken dat, als dat mensen dan ook minder vertrouwen krijgen in jou. Da, het maar, daar je, maar daar ben je het dan wel eens met Cenk Willing, Want dan ja. is hij al 14 jaar op die vermarkting. Ja, daar ben ik het ontzettend, met eens. Ja, van, ben ik het ontzettend uh, En uh, ook met de Nationale Ombudsman, die dat ook elk jaar doet. Ja. ja. Dan zou ik wel weer bijna tegen geluid willen geven. Ik zie hè, twee journalisten en één politicus. Hij werd vrij snel ook... Uh, Ronald van Raak weet ook vrij snel het verhaal van de SP hierin te verweven. En, ja, ja. Nee, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> ook omdat je ja. dat natuurlijk van overtuigd ja. bent. Ik, ik maar... Die laatste stap vind ik wel ver gaan. Inderdaad, het is waar dat Schenk Quillink voortdurend waarschuwt voor vermarkting, Zoals hij dat noemt. Ook in het interview. Um, ja, ik, ik, ik ben nog steeds niet overtuigd van waarom het een te maken heeft met het ander. Eerst zegt hij dus iets wat niet waar blijkt te zijn. Het vertrouwen neemt af in de politiek. Dan zegt hij dat komt door die vermarkting. Maar dan, dan weet ik al niet helemaal zeker. Die vermarkting ben ik misschien ook wel niet voor. Maar misschien zijn het andere redenen. En wat heeft het een met het ander te maken? Dat is eigenlijk ook een beetje een vraag aan de Rodot van Raak natuurlijk. Nou ja, kijk als, je, als, als, als je, je neemt een bus. Je gaat klagen, want de bus rijdt niet. Dan kun je niet naar de regering gaan. Want de regering gaat niet meer over de bussen. Daar gaat een Frans bedrijf of de regering van Frankrijk over. Als het gaat over energie, daar gaat de Nederland niet meer over. Daar gaat een Duitse regering over of een Duitse bedrijf. Dat... En zo zie je dat ook met de woningcorporaties. We gaan er niet meer over. Een steeds groter deel van de publieke sector is het niet zo dat mensen zich niet meer interesseren... in de publieke sector, maar de politici, bestuurders... hebben zichzelf weggeorganiseerd van die publieke ja, sector. Ja, dat lees ik ook heel veel in mijn eigen krant... in de columns van Mark Savan. En <laughs> toch vind ik het dan interessant hoe in de Tweede Kamer... het dan uh, kan gebeuren dat er wel degelijk een maatregel is genomen. Een motie. Uh, of, het is dus geen maatregel, maar een oproep aan de regering... om de wc's op de sprinters te behouden. Dus ja. kennelijk hebben we er toch iets over te zeggen. Ja, maar je ziet ook dat dan vervolgens... niet dat besluit kan worden genomen... maar dat de Nederlandse regering moet gaan onderhandelen met bedrijven... Daar komt heel veel gedoe bij kijken. Daar komt heel veel geld bij kijken. Daar moeten afspraken voor worden gemaakt. Afspraken gebroken. Met producenten worden gesproken. Dan zie je dus dat je een heel rommelcircuit ingaat. Omdat we wel betalen voor het openbaar vervoer. Maar er niet meer de zeggenschap over hebben. Ja, er komen in ieder geval wel weer wc's, heb ik begrepen. Maar goed, <lacht> <Ja, lacht> uh, het Koningshuis. Ja, het Koningshuis, laten we het daar even over hebben. Want daar zei Cenk Willink ook wat over. En voordat we over de inhoud van dat artikel gaan hebben. Even Ronald van Raak. Uh, ja, jij wordt zo'n beetje uh, uh, bij elk akkefietje rond het Koningshuis tegenwoordig gebeld. Vroeger was dat ook Peter Reewinkel van de Partij van de Arbeid. Die is nu ergens burgemeester toch? Ja, de in de orde. Ja. Precies. Uh, is dat echt zo? Bellen ze jou op als Maxima weer bijna jarig is of zoiets? Ja, ze bellen mij voortdurend. En ik probeer ook zo goed mogelijk commentaar te geven. Omdat, omdat ik ook vind dat de samenwerking tussen de leden van het Koninklijk Huis... en de minister-president en het parlement, dat dat beter moet... Uh, om de dood eenvoudige reden dat we te vaak gedoe hebben... over belastingconstructies, over bouwprojecten... over onhandige uitspraken. En dat is slecht voor het aanzien van uh, de politiek. Maar goed, waarom bellen ze dan als is? Want uh, ik heb begrepen dat ze dat hebben gedaan. Wat ja, weten dat, ze dan van je dan weten? Zit je, dan zit je, dan dat zit dat zit je waarschijnlijk je zit je bij journalisten in het dossier. Zo gaat dat. Als je ooit ergens <lacht> iets over gezegd hebt... dan zit je voor jaren in het dossier... en een journalist die ergens iets over moet weten... die kijkt dan in zijn telefoonlijstje en die gaat dan aan het bellen. <lacht> En dan weet ik ook... Ja, ik weet ook niet altijd wat ik moet zeggen, hoor. Soms vraag ik wel eens... Maar misschien ik, weet je hier wel wat op te ja. zeggen. Dat geloof ik ook niet, Sorry. Dat Ronald van Raak soms niet weet wat hij erop moet zeggen, is dat er oprecht? Nou, soms dan zeg ik wel eens van... Dan, uh, dan moet ik even een dagje over nadenken. Maar dan zeggen journalisten altijd van... Ja, dat kan niet, want dan is het geen nieuws meer. En dan probeer ik nog te ja. zeggen... Dan zal het ook wel niet zo belangrijk zijn... Maar dan wordt er al meestal alweer opgehangen. Jenk Willink zegt uh, onder andere in dit interview dat uh, hij het eigenlijk een beetje symboolpolitiek vindt. Een beetje onzin om altijd maar te blijven hameren op het feit dat de koningin of de koning uh, uit de Raad van State moet uit de regering moet. Hij zegt, je moet er helemaal niet zoveel aan veranderen. Die macht, de politieke macht, ook bij formaties, wordt enorm overdreven. Maak je niet zo druk, laat het nou maar zo. Ja, die politieke taken, dat is een corset dat maakte de bewegingsruimte voor de leden van het Koninklijk Huis... voor de koning straks uh, geringer. Hè, want als je lid bent van de regering... dan is elke uitspraak veel gevoeliger. Omdat de minister-president de ministers overal verantwoordelijk voor zijn. En ook als je, als je gaat kijken wat mensen maar... nou willen van het Koninklijk Huis... dan zien ze vooral die symbolische functie, maar, die ceremoniële functie. Maar Ronald Even. Jij zegt als de... Uh, uh... Koningin of straks eventueel de koning. Uh, in dat korset zit en dan geen uitspraken mag doen. Maar het draait nou eens om. Stel dat er geen regeringsverantwoordelijkheid is. En dat wordt allemaal veranderd als uh, Koning Willem IV aantreedt, Willem-Alexander. En dan gaat hij een kersttoespraak houden. niet onder de verantwoordelijkheid van de regering wie zit daarop te wachten? Want dan krijgen we dus wel de persoonlijke mening van onze koning te horen. Nee, dan denk ik toch liever dat ik een, uh, uh, als er dan toch nog een koningshuis is, één heb die uh, uh, een beetje in de gaten wordt gehouden. Ik nee. zit niet te wachten op de privé mening van uh, Willem-Alexander. Nee, maar ook in een ceremonieel koningschap zal hij Nederland vertegenwoordigen. Niet alleen de regering, nu vertegenwoordigt hij straks de regering, maar heel Nederland. En dan nog blijft de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus die kan oké, okay, maar dan kan hij dus nog steeds niet zeggen wat hij wil. Dus dat tracet nee. blijft. Dus de die, ruimte, die de... dat argument telt De ruimte niet. wordt wel groter. Maar je ziet ook dat er een historische ontwikkeling is. Hè. Bijvoorbeeld de, de rol van de koningin bij de formatie. Die mm. is denk ik uitgespeeld. Niet omdat de SP dat wil. Maar omdat het CDA en de VVD gewoon in de formatie de verantwoordelijkheid maar, hebben genomen. Maar Ronald, dat kan al veertig jaar. Ja, Precies. Dus dat hebben jullie, ik zeg maar even ja. jullie. Want jij zat daar veertig jaar, ik heb nu trouwens hier. Maar dat kan <laughs> al veertig jaar. Dat hebben jullie veertig jaar als kamer. heeft dat niet voor elkaar gekregen. Nee, maar nu wel. En en daardoor verandert nee, dus die, die nee, nee, praktijk. Ho, ho, ho. Hoezo nu wel? Nu is er een regering gekomen. Ja, ik, Ze hebben het niet netjes gedaan. Ze hebben oh, eerst de koningin wel, ingeschakeld. Net, en toen hebben ze de koningin ja. buiten de deur gegooid. Dat ja. is niet netjes. Okay. Maar Rutte en Verhagen en Wilders hebben een kleine revolutie maar, ja, maar veroorzaakt. Dan, nou, door het zonder de koningin te maar, doen. nou, ze hebben, het, ze hebben het uiteindelijk toch weer via de koningin moeten spelen. Omdat dat... Uh, uh, formeel ook nog niet zo geregeld was. Ook, hè. Maar dit wil volgens mij helemaal nog niet zeggen... tenzij jullie het echt nu afspreken... dat jullie bij eventueel volgende verkiezingen... het echt zonder koning of koningin gaan Pieter doen. Pieter van Os, we zijn op dit moment allerlei initiatieven... onder andere van GroenLinks en van de PVV... om inderdaad nu eens daadwerkelijk wat te veranderen. Ja. ja. Wat denk je dat dat, want dat is wat, wat ook je ook zegt... denk je dat, dat de Kamer nu eens een keertje... Doorpakt om het maar eens modern te nou, zeggen. Nou, ik denk dat er wel een paar partijen heel erg mee in hun maag zitten. Niet om aan nee. mijn eigen stokpaard te schinnen. Maar ik denk bijvoorbeeld die partij waar we het eerder over hadden, van Jane Willing, de Partij van de Arbeid. Die hebben natuurlijk jarenlang in woord gezegd dat ze voor het terugdringen van de rol van de koningin zijn. Mm -hmm. Maar nu. Puntje bij paaltje komt bijna. Ja, nu komt puntje bij paaltje. En, en de grote vraag is volgens mij wat zij doen. Al uh, was het maar omdat die meerderheid van de Kamer heel belangrijk is. Ja, Bij het vorige debat, bij de vorige begroting was er een meerderheid. En is het is geloof ik twee dagen voor het debat. Is toen de Partij van de Arbeid gezegd van ja, nee, we zijn er toch nog niet aan toe. We moeten toch eerst nog een onderzoek en een, en een, en een visie van de minister-president. Dus daar hangt het wel een beetje op. Maar ik zie dit toch dat politieke vooral als achterstallig onderhoudt. Waar het mij vooral om gaat is dat in de toekomst Rutte, Maxima en Willem-Alexander goed samenwerken. Dat gedoe wordt voorkomen en dat ik als volksvertegenwoordiger me ook eens met andere dingen kan bezighouden. Ja, heb je niet het gevoel dat dat kansloos is? Omdat er volgens mij toch een discrepantie optreedt. En dat was vroeger minder zo dan nu. Dan moet je maar even zeggen, of jij dat ook zo ziet als Royalty Watcher vanuit het parlement. <lacht> He, dat uh, uh, de huidige, uh, dat Willem Alexander en zijn Maxima eigenlijk elke keer zich ergeren aan de maatregelen... die in de Tweede Kamer worden genomen. Dus er is een rol aan de journalistiek om dat echt naar boven te halen. Maar nu met dat huis in Mozambique... Ik weet ja, en ook dat weer het ook weer gedonderd het over blijkt dat ze, Ja, en het, ja. ze zijn het er ook gewoon niet mee eens. Nee, en daarom maar, staat dat huis er nog steeds en is het nog ja. niet verkocht. Maar daar, de, kijk, dat is nou... Leden van het Koninklijke Huis hebben een hele belangrijke taak. Twee belangrijke taken. De eerste is Nederland vertegenwoordigen. En de tweede gedoe voorkomen. En het optreden van de kroonprins in Mozambique... met dat vastgoedproject, dat is gedoe veroorzaken. En dat moet niet, dat mag niet. Ik vond ook dat bezoek naar Oman, wat je daar ook van vindt... als je als minister-president ziet dat er kritiek is... vrij brede kritiek vanuit de Kamer... dan moet je daar in ieder geval met de Kamer over spreken. Ik wil het laatste woord uh, aan Aukje van ons. Maar nou even over dat bezoek aan Oman. Ja, dat is natuurlijk... Compleet Rutte's verantwoordelijkheid. Du moment dat dat verzoek binnenkwam, dat het dan een privé-aangelegenheid zou zijn, dat diner s'avonds, had Rutte moeten zeggen: No way. Want zo kan elk staatsbezoek uh, wat niet door kan gaan aan een, uh, vanwege ontwikkelingen in het land zelf, dan kan ja. de dictator bellen en zeggen: By the way, ja. nu nodigen we de koningin voor een privébezoek uit. Totaal, uh, dat is niet koningins verantwoordelijkheid, dat is Rutte's ja, verantwoordelijkheid. Het is altijd Rutte's verantwoordelijkheid, ja, want die is verantwoordelijk. Goed, nou, daarmee sluiten ja. we dit politieke vragenuur van vandaag af. Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer, Pieter van Os van NRC Handelsblad... en Ronald van Raak van de SP. En dan gaan we nu over tot de prijsuitreiking, Tessel. Ja, want zoals aangekondigd, daarom stoppen we iets eerder met ons vragenuurtje... is inmiddels, als het goed is, bekend geworden wie de VPRO Bob den prijs dit jaar wint. Dat is een prijs voor het beste journalistieke reisboek. Wij hebben aan de telefoon meneer Koenig. Hij is lid van de jury. Meneer Keuning, laten we dit even heel officieel doen. De Bob Den Elprijs voor dit jaar is gewonnen door... Is gewonnen door Sis Rotterdam. U mag het ah, nog... nog een keer zeggen, want u, u zat midden in de glijf. Ja, ik, ik, ik, ik hoorde al iets vreemds. Ik dacht, er valt iets om. Vertel maar, het is uh, C.S. Notenboom geworden met Scheepjournaal. Kijk eens aan. Dat is geen onbekende, mogen wij wel zeggen, als het nee. gaat om reisverhalen. Nee, nee, zeker niet. Hij heeft natuurlijk de nestoor van het, uh, van het uh, genre. Hij heeft uh, vele, vele reisboeken geschreven, ook, uh, ook literatuur, maar uh, ja, het, het, het boek is heel sterk. Uh, kunt, u in... iets, kunt u iets citeren uit het juryrapport of kunt u uit uw hoofd uh, de, de motivatie in het kort weergeven? Nou, het, het, uh, het, het belangrijkste, wij hebben gekozen voor uh, een reis. Dat, Dat het verbaast lijkt me zelfs... niks bij een nee, maar het lijkt vanzelfsprekend naar uh, boeken waar echt de reis in beschreven wordt en gemaakt wordt. En uh, dan natuurlijk, hoe zet je die reis uh, op papier? Wat is de stijl? En we hebben echt gekozen voor boeken die goed geschreven zijn en noodboom steekt daar toch wel uh, bovenuit. Dus uh, ik zal even citeren uit het slot van, uh, van het juryrapport... Maar uiteindelijk waren het de stijl, de diepgang en de gelaagdheid die de doorslag gaven. De driedimensionaliteit van kennis, kijken en een goede pen. Alles wat het genre te bieden heeft, komt samen in dit boek. Nou ja, en, en, en dat is een, uh, ja, een, een, een korte, maar heldere, uh, lijkt mij, beschrijving van wat het genre zou moeten zijn. En, en het mooie vind ik van Notenboom dat het heel bespiegelend, beschouwend is. Het heeft uh, die diepgang daarom. En het gaat eigenlijk, wat, dat is wel heel erg ook uh, van Bob den Uyl, uh, het gaat om het onbereikbare. Ja. Want, want hoeveel hij ook weet, Notenboom, en heel veel gereisd heeft bij herhaling naar dezelfde plaatsen soms of landen, je weet toch eigenlijk nooit werkelijk door te dringen in die andere cultuur. Of te achterhalen wat er nu eigenlijk precies wordt bedoeld met de afbeelding op tempels in India. Of wat is nu precies de, de ritueel, het ritueel van de lijkverbranding aan de oevers, of, ja, aan de oevers van de ganges. En, en dat is heel mooi om daarin mee te gaan met hem op reis en je dat af te vragen. Goed, en dat gebeurt dus in dat boek Scheepsjournaal van Cees Notenboom. Nou gaan wij hem morgen spreken. hij is hier morgen ja. te gast ja. in Villa ja. Vepero. Dus de liefhebber moet morgen om half vier weer inschakelen op deze zender... en naar ons luisteren, want dan horen ze Cees Notenboom. En dan gaan we het uitgebreid hebben over zijn uh, oeuvre... en natuurlijk ook over dat laatste boek. Meneer Keuning, mag ik u danken? Geen dank. Radio 1 Journaal zometeen op deze zender. Tim Overdiek, wat gaan jullie doen? We hebben veel, veel eigen nieuws deze uitzending... waarvan de rode lijn in ieder geval Syrië zal zijn. De demonstraties die uiteen zijn geslagen. De noodtoestand die is opgeheven. Maar wat verandert er nou werkelijk in Syrië? Dat is de centrale vraag de komende twee uur. Het eigen nieuws bestaat onder meer uit cijfers in het onderwijs. HAVO- en VWO-scholieren studeren steeds minder af. En nieuws hebben we over het onderzoek naar de dood van Millie Boele. Dat na vijven. Eerst de hoofdpartner. Van het nieuws met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. In Syrië wordt volgens het Staatspersbureau na bijna 50 jaar de noodtoestand opgeheven. Ook is besloten tot opheffing van de speciale rechtbanken voor politieke gevangenen. En betogers krijgen rechten. Of dit betekent dat het volk van Syrië daadwerkelijk meer vrijheden krijgt, is niet duidelijk. Tot nu toe zijn demonstraties tegen het bewind op bloedige wijze neergeslagen. De grote werkgeversorganisaties en land- en tuinbouworganisatie LTO spannen een kort geding aan tegen minister Kamp. Ze willen dat hij alsnog werkvergunningen afgeeft voor Roemenen en Bulgaren die als seizoensarbeiders werken. De minister vindt dat Nederlandse werklozen het werk moeten doen. Hij wil alleen in uitzonderlijke gevallen een vergunning geven aan werknemers uit Bulgarije en Roemenië. De werkgevers en LTO stappen nu naar de rechter omdat de minister een gesprek met hen weigert. Groot-Brittannië stuurt een team van militaire adviseurs naar Benghazi in Libië. Het team gaat de opstandelingen adviseren over onder meer logistiek, communicatie en het verwerven van inlichtingen. Het is niet de bedoeling dat de Britse militairen betrokken raken bij gevechten in Libië, benadrukt de Britse minister Heek. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeers. ANWB verkeersinformatie. Er staat 160 kilometer file, veel vertraging rondom Amsterdam. Het heeft allemaal te maken met een aanrijding rond een uur of twee. Maar goed nieuws, de rijstroken zijn weer net vrijgegeven bij Diemen. Wel staat nog steeds een lange file op de A10 De Ring Oost. Tussen Schellingwouden en Diemen zo'n 6 kilometer. En ook de andere kant op, vanaf het afrit Eimuiten tot aan Diemen... is het langzaam rijden over 15 kilometer. Verder is een aanrijding net gebeurd op de A9 om Slovene richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Knopend Badhoofdorp 4 kilometer, daar is één reishook dicht. Ook een aanrijding op de A12, daarna richting Utrecht, tussen Blijswijk en Reewijk 12 kilometer. Tussen Gouda en Reewijk is de linker linkerreishook dicht. Daardoor is het vastgelopen op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en het Knopend Gouwe 10 kilometer. Ja hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatie performance? Eymoor lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl. Eymoor, de specialist in ICT ketenbewaking.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 En Lucella Carrasso. Goedemiddag. Scholieren zakken meer voor het HVO en VWO-examen dan voorheen. Dat ligt niet zozeer aan de scholieren als wel aan de ouders, zult u zo horen. Over een uurtje staatssecretaris Bleker die wil een onderzoek naar groenten, omdat daar de bacterie is aangetroffen die er mogelijk voor zorgt dat bepaalde antibiotica niet meer aanslaan. En vanmiddag haalt het kabinet weer bakzij in de Eerste Kamer. Het kierbesluit moet worden uitgevoerd, zo vindt de Kamer. Dat betekent dat de haringvliet sluizen op een keer moeten worden gezet, zodat onder meer de zalm, erdoor kan zwemmen. En dat is weer goed voor de rivieren. En waarom dat voor het kabinet een tegenvaller is, dat hoort u zo meteen. Ook veel aandacht voor Syrië, daar gaat het er hard aan toe. We bellen met Damascus, met de Nederlandse ambassadeur. Wat opvalt is dat Europa en Amerika terughoudender reageren... dan bij andere opstanden. Minister Roosentaal en Arabist Maurits Berger daarover. We zijn er tot half zeven vanavond. Het percentage kinderen dat slaagt voor het HAVO en VWO examen daalt. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie van het onderwijs. Onderwijsredacteur Josephine Truiman, Josephine. De getallen vertellen dus het verhaal en wat zeggen die nieuwe cijfers? Nou, die cijfers die zeggen eigenlijk dat het niet goed gaat wat betreft het HAVO en het VWO. Als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan zie je eigenlijk dat er steeds minder kinderen hun eindexamen op het HAVO en het VWO halen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 Dus dat is eigenlijk een, een, een patroon van zo'n ja. vijf jaar. Wat is daar de verklaring voor? Um, ik heb de afgelopen dagen gesproken met verschillende onderwijsclubs, ook met schooldirecteuren her en der. Daar is niet een eenduidige verklaring voor te geven, maar wat wel naar voren komt is het feit dat er steeds meer kinderen naar het HAVO en het VWO gaan. En ze zijn iets slimmer geworden. En waarom gaan ze dan het HVVWO? Is dat druk van de ouders? Ja, het is eigenlijk druk van de ouders. Ouders willen heel graag dat hun kinderen hoog instromen, hoog beginnen... en terug kan altijd nog naar een lager onderwijssoort. Nou, of dat inderdaad een, een trend is. In, in Nederland alleen kun je dus afzetten tegen andere landen. Hoe, hoe doet Nederland het in dat opzicht als het daalt ten opzichte van andere landen? Als je... Internationaal kijkt, in december was er een heel groot vergelijkend onderwijsonderzoek. Er werden 65 landen met elkaar vergeleken. En dan zie je eigenlijk dat wij als Nederland zijn op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen zakken op de lijst van de tiende plaats naar de elfde plaats. Dat is uh, zorgwekkend, dat vindt de minister van Onderwijs ook. Want dan is het dus inderdaad een Nederlands patroon. Wat kun je daaraan doen als minister van Onderwijs? Nou, de minister is toen met een uh, groot plan gekomen. Eigenlijk een plan om het voortgezet onderwijs weer uh, omhoog te trekken. Of eigenlijk uh, dat wij weer tot die top 10 uh, gaan behoren. En haar plan is eigenlijk heel simpel. Terug naar de basis, focus op de kernvakken. Nederlands, Engels, wiskunde. En het aantal profielen, zei ze toen, uh, moet worden teruggebracht van 4 naar 2 of dat daadwerkelijk ook gaat helpen, dat moeten we natuurlijk maar even afwachten. Want als die daling de afgelopen vijf jaar al is ingezet... hoe lang gaat het dan duren voordat dat weer is gezet? Ja, dat is de vraag. Dat uh, zullen we zien. Onderwijsredacteur Josvien Truijman, dank wel. En we willen graag van u, de luisteraar, weten wat uw ervaringen zijn. Werkt u in het onderwijs? Zet u kinderen op het HAVO of VWO? En merkt u dat die examenresultaten inderdaad slechter zijn geworden? Laat ons weten hoe het volgens u komt op Twitter, apenstaart NOS Radio 1. Of op ons weblog via nos.nl. .no. Dan Syrië, een soort Tahrirplein een vrijheidsplein als in Egypte. Dat wilden de betogers in de Syrische stad Homs. Ze verzamelden zich op een centraal plein met de bedoeling daar lange tijd te blijven. Maar Syrische ordentroepen hebben ingegrepen. Zij openden het vuur op de duizenden demonstranten. Nicole Le Vever, Nicole, wat zijn jouw laatste berichten vanuit die stad, die derde stad van Syrië, Homs? Nou, de berichten die nu naar buiten komen, die, uh, die spreken van een spookstad. Een stad waar alle winkels uh, dicht zijn... Luiken gesloten, scholen zijn dicht, uh, er is niemand meer op straat. Dus het voornemen van de demonstranten om dat plein blijvend te blijven bezetten, dat is mislukt. Het plein is, uh, is schoongeveegd en het uh, ja, is een beetje onduidelijk wat uh, de gevolgen daarvan zijn. Er wordt gesproken over één dode en zo'n 25 gewonden. Uh, deze mensen die waren vannacht... Op het plein met duizenden anderen. Gisteren gingen ze naar een begrafenis van uh, demonstranten die daarvoor bij demonstraties om het leven waren gekomen. En een paar duizend mensen die besloten, wij gaan niet meer naar huis, wij blijven hier dit plein bezetten tot uh, president Assad is opgestapt. Nou ja, en toen heeft, hebben de veiligheidstroepen ingegrepen... En uh, ja, met, uh, met dit als gevolg. Ja, en ondertussen is uh, vanmiddag de noodtoestand opgeheven. Daar had Assad al lange tijd, eigenlijk was hij daar een beetje op vooruitgelopen dat dat zou kunnen gebeuren. Er kwam een commissie. En nu is die noodtoestand uh, opgeheven. Gaat dat iets veranderen aan hoe de situatie nu is, denk je? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Afgelopen weekend zei Assad al op een veel verzoenender toon dan hij daarvoor liet horen. Van die die uh, noodtoestand wordt na bijna 50 jaar echt opgeheven. Uh, maar het maakt er geen indruk. Mensen gaan gewoon weer de straat op. Nou, er gebeurt nog meer. Er is een speciaal hof wat zich bezighoudt met het berechten van uh, politieke gevangenen. Nou, dat wordt opgeheven. Uh, vreedzaam protest is, uh, wordt toegestaan. Maar wat dat allemaal in de praktijk gaat, uh, gaat inhouden is volkomen onduidelijk. Houdt het nou in dat uh, massa's de straat op kunnen? De minister heeft uh, vandaag al eerder laten weten... dat hij de demonstranten ziet als ja, een soort gewapende opstand... van moslimfundamentalisme. En dat moet met het oog op de veiligheid van het volk... en, en de staat toch echt worden aangepakt. Dus waarschijnlijk uh, verandert er niks. En zijn mensen nu gewoon de angst voorbij? En gaan ze gewoon weer de straat op? En eisen ook niet langer alleen maar hervormingen... Hè, uh, dat opheffen van de noodtoestand. Ze willen nu ook echt dat het regime valt en dat de president vertrekt. Ja, dat is wat je ook in andere landen wel zag. Hè? Uh, hervormingen die worden toegezegd, die zijn nog niet voldoende... en dan op een gegeven moment moet die leider echt weg. Ho hoe lang, uh, ja, dat is, dat is een moeilijke vraag, dat besef ik... maar hoe lang denkt men dat Assad het vol kan houden zo? Dat is heel erg lastig, want uh, de geheime dienst, de veiligheidstroepen, dat is een enorm apparaat in, uh, in Syrië. De onderdrukking is uh, altijd gigantisch geweest. En wat er nog bij komt is dat in Syrië, uh, ja, als je gaat kijken, eigenlijk de hele wereld, je ziet met zorg wat er daar gebeurt, er gebeurt iedereen veroordeeld het geweld. Maar niemand zegt dit regime moet vallen. En waarom wil men dat niet? Omdat men bang is... Alles die daarop kan volgen, de instabiliteit, hoe zal dat gaan met al die verschillende bevolkingsgroepen. En als het regime verandert, wat betekent het dan voor buurland Libanon, wat betekent het voor buurland Israël. Dus ja, het is heel lastig om ja, te voorspellen hoeveel demonstraties nodig zijn, hoeveel opstand er nodig is uh, om dit regime echt ten val te veranderen te doen brengen. Maar het is toch ook onmogelijk voor deze president, hoeveel geweld er ook wordt gebruikt, om elke uh, demonstrant van staat te halen. Nicole Levee dank. Zoals eerder gezegd, later deze uitzending meer over de situatie in Syrië. Justitie eist 12 jaar cel tegen Sitzke H. uit Nijbeets. Zij heeft toegegeven haar vier pasgeboren baby's te hebben gedood. Bij de rechtbank in Leeuwarden is verslaggever Rien Kamer 12 jaar cel. Dat is de zwaarst mogelijke straf voor kindermoord. Hoe kwam justitie tot die eis? Uh, dat komt omdat uh, volgens, het, uh, volgens justitie alleen bij de eerste doding van het kind... in 2003 uh, was iets nog uh, uh, verrast, handelde ze in een opwelling. Maar daarna bij de andere kinderen uh, in 2005, 2007 en 2009... wisten wat er ging gebeuren. Dan is er dus sprake volgens justitie van op voorbedachte rade raden en dus moord. Uh, dit zei uh, officier van Justitie Agnes de Vries erover. Ja. Vier baby'tjes hebben geen kans gehad om op te groeien...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 Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Nou, zometeen uh, komt nog het laatste woord. Misschien dat ze er dan uh, wat duidelijker over is. Want uh, echt duidelijk is het nog niet geworden. Uh, ze verklaart steeds wat anders. Bijvoorbeeld bij de politie zei ze het volgende. De officier van justitie citeerde hieruit vanmiddag uit het dossier. Dat begint met een vraag van de politie aan Sietske H. En wanneer krijg je het idee om de hand op de mond te leggen... als het gaat huilen? Wat ging er door je heen toen je het hoorde huilen? Ik was bang dat het ontdekt werd. Door je ouders... Door iedereen eigenlijk. En over alle, alle, alle baby's, inclusief de vierde baby, heeft ze verklaard... waarom moesten de kinderen dood? Omdat ik bang was dat ze erachter zouden komen. En ik schaamde me ervoor. Ik moest de perfecte dochter zijn van mezelf. En het lijkt een, een duidelijke verklaring, angst voor ontdekking. Maar aan de andere kant verklaren ze ook weer... dat uh, ze het heeft beleefd als in een film, alsof ze het niet zelf was. En uh, dus uh, blijft dat wel onduidelijk. Ja, veel warrige verklaringen dus, hè? Vandaag heb je gehoord ja. uit haar mond. Is dan uit onderzoek wel gebleken dat ze een stoornis had? Nou, uit onderzoek is dat uh, niet komen vast te staan omdat het onderzoek uh, niet heeft plaatsgevonden. En dat komt weer omdat zij niet heeft meegewerkt aan het onderzoek van het Pieter Baans Centrum. Um, en dat heeft grote gevolgen eigenlijk ook voor de eis van uh, vandaag. Want uh, je zult toch dus moeten vaststellen dat er een, een, een stoornis is. En welke stoornis dan precies voordat je TBS kunt opleggen naast gevangenisstraf. Uh, dat uh, heeft uh, justitie dus niet geëist en dat frustreert het Openbaar Ministerie. En dat is ook goed te horen in de stem van de officier van justitie De Vries en juist over de motieven en persoonlijkheidsproblemen van deze verdachte... kunnen de deskundigen dus niet zeggen en weten we dus te weinig voor. Dan moet ik tot de frustrerende conclusie komen... dat er te weinig aanknopingspunten in deze zaak zitten... om een stoornis of gebrekkige ontwikkeling vast te stellen. Dat betekent dat een eis van TBS in deze zaak... niet zou voldoen aan de juridische vereisten voor het opleggen van de maatregel... hoezeer een TBS... Misschien ook wenselijk zou zijn, gelet op de ernst van de feiten en het willen voorkomen van herhaling. Ja, herhaling. Ze kan natuurlijk als ze uh, veroordeeld wordt en daarna weer vrijkomt, uh, weer zwanger worden. Nou, en, en ter voorkoming daarvan zou je dan ook tbs, dan kan ze behandeld worden, dat gaat nu niet door. En dus heeft uh, justitie nu gekozen voor de maximaal de te eisen straf. En wat brengt de verdediging daar in? De verdediging zegt, en dat heeft Sietke H vandaag ook voor de rechtbank... meerdere keren verklaard, dat bij de eerste twee die doding niet bewezen is. Het zou best kunnen dat de kinderen al dood waren voordat ze ter wereld kwamen. Sietke H zegt, ja, ik heb van alles verklaard, maar eigenlijk weet ik het niet meer. Dus die verklaringen bij de politie heeft ze weer ingetrokken. En bij de laatste twee kinderdodingen zou het gaan wel om een opwelling En dan heb je het dus over kinderdoodslag. En daar staat een lagere maximumstraf op. De verdediging is nog bezig met het verhaal... Dus Waar die uiteindelijk op uitkomt, dat weet ik nog niet. En dan straks nog het laatste woord van Sietska. Ja. En als uit dat laatste woord nog iets nieuws komt... dan horen we ongetwijfeld nog even van je ringkamer. Dankjewel. Zometeen de brugwachter van het Chinese Nanjing. Hij probeert het aantal zelfmoorden daar terug te dringen. En het verkeer bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Aan de ene kant gaat het goed bij Amsterdam. We hadden de aanrijding bij Diemen. Daar is nog maar 3 kilometer file over. De andere kant op is het nog steeds langzaam rijden... tussen Afrit IJmuiden en Knopend meer over zo'n 15 kilometer. Ook de aanrijding op de A9 is het aan het groeien. Dat is richting Alkmaar voor Knopend 7 Zeven is één rij ook dicht. Uh, de A12, de file, de aanrijding, die is weer opgelost en alles vrij. Maar daardoor is de A20 wel wat meer gegroeid, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Rotterdam-Prins Alexander en knopend gouden 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Groot-Brittannië stuurt militairen naar Libië om de opstandelingen te helpen... want het lukt ze niet de troepen van Gaddafi te verdrijven. Rond steden als Brega en Misrata wordt nu al weken zwaar gevochten. In en rond Misrata zouden daarbij al honderden slachtoffers zijn gevallen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, uh, ja, geen grondtroepen werd eerder gezegd. Nu gaan de militairen naartoe. W wat gaan die Britse militairen doen in Libië? Ja, het zijn er maar een handjevol 12 hoge officieren... die uh, naar Benghazi worden gestuurd. Daar zullen ze zich voegen bij een diplomatiek team van de Britten... dat er al enkele weken zit. Ja, Benghazi, natuurlijk het hoofdkwartier van de Libische opstandelingen. En die officieren gaan deze opstandelingen nu helpen, adviseren. Zo, is het, zo luidt het officieel van de Britse regering. We uh, helpen dus bijvoorbeeld met het organiseren van medische hulp... humanitaire hulp en ook met het verzamelen van inlichtingen. Maar, zo zegt de Britse regering nadrukkelijk, dit is geen in uh, dit is geen missie om uh, de opstandelingen militair te trainen. No boots on the ground, hoorden we vanmiddag ook weer zeggen. Want dat is wat expliciet door de VN-resolutie, 1973, ook wordt verboden. Ja, dit doen we om de, uh, de, de burgerbevolking in Libië te beschermen. En daarom mag dit dus wel volgens de VN-resolutie, zegt de Britse regering. Hmm, ja, maar jij klinkt een beetje argwanend. Ja, dit lijkt toch al een beetje op Vietnam bijna. Hè? De, de, de Amerikaanse betrokkenheid begon daar ook met uh, adviseurs... Die gesteurd worden door Washington. Um, en je hoort dan ook al een beetje de kritiek. Hè? Waar gaat dit naartoe? Uh, we hoorden vandaag al een lagerhuislid van de partij van David Cameron, de premier, zeggen, ja, nu, in feite kiezen we nu partij voor de opstandelingen, terwijl we dat uh, daarvoor nog steeds niet hadden gedaan. Dus je ziet al een langzaam een verschuiving. Wat zou dan al de volgende stap zijn? Rusland, uh, ook felle kritiek geuit, meteen al vanmiddag, die zegt, ja, dit is een schending van de VN-resolutie. Zo was het niet bedoeld, want we zouden toch geen en grondtroepen sturen. Ja, en, en wat is jouw verklaring dat Groot-Brittannië dit doet? Ik bedoel, Frankrijk loopt, loopt al de hele tijd voorop, uh, Groot-Brittannië ook wel, maar waar, waarom zij nu en, en niet de Fransen? Het lijkt soms haasje over met de Fransen en de Britten. Want ook de Britten hebben toch wel laten zien... dat ze ongeduldig zijn, ontevreden zijn met het verloop van de strijd. Eh, dat Gaddafi ja, kennelijk toch niet makkelijk aangepakt kan worden. Vorige week lieten de Britten weten dat ze harder willen optreden... met hun gevechtstoestellen tegen Gaddafi. Dat werd toen geblokkeerd door de NAVO, die deze operatie leidt. Ja, en de Britten hebben door laten schemeren... dat ze vooral in plaatsen zoals Misrata... maar heel moeilijk kunnen opereren met hun gevechtstoestellen. De eenheden van Gaddafi... Opereren leren daar binnen de bebouwde kom. Uh, dat is dus moeilijk om daar bommen te laten vallen... ...tenzij je dus hele precieze inlichtingen hebt. En ze hebben al laten weten, die inlichtingen hebben we niet... ...en misschien dus dat deze officieren, want daarvoor komen ze... ...deels ook naar Libië, die inlichtingen wel kunnen verschaffen. Arjen van der Horst vanuit Londen. Psychiatrische hulp bestaat niet in China. Tijdens de Culturele Revolutie werd dit afgeschaft omdat het een decadent westers verschijnsel zou zijn. Ondertussen leiden wel degelijk honderden miljoenen Chinezen aan een ernstige psychiatrische stoornis. De druk op de overheid neemt toe om zo snel mogelijk genoeg psychiaters op te leiden. Tot het zover is staan veel mensen in nood er alleen voor. De brugwachter van de stad Nanjing schiet ze te hulp. Correspondent John Veldkamp zocht hem op. In in Nanjing ligt een gigantische brug over de brede Yangtze rivier. Een brug met twee etages. Beneden loopt het spoor, boven loopt een vierbaansweg. Deze brug in Nanjing is niet alleen heel beroemd, hij is ook berucht. Want jaarlijks komen hier zo'n 150 tot 200 mensen om een einde aan hun leven te maken. Ze springen van de brug in het water of ze slaan te pletten op het beton dat eronder ligt. Ni hao meneer Chen. Ni hao. Meneer Si Chen patrieert hier elk weekend te voet en op de scooter om mensen aan te spreken die een beetje verloren staan te kijken. Om de drukte van de brug te ontvluchten, lopen we via een schacht naar beneden. Onder de brug is er een hele andere wereld. In een klein speeltuintje hebben ze allemaal trampolines neergezet. Meneer Chen, waarom bent u de brugwachter van Nanjing geworden? De mensen die op die brug staan en willen springen zijn heel vaak migranten van buiten de stad. En ik ben ook een migrant. Ik voel me heel erg verbonden met deze mensen. Hoeveel mensen heeft u sinds die bewuste dag in 2003 dat u begonnen bent van die brug gered? Ik heb ongeveer 200 mensen gered van een sprong. Maar er zijn er ook een heleboel die ik heb zien springen waar ik gewoon niet uh, snel genoeg bij kon zijn. De belangrijkste reden waarom mensen van de brug willen springen is een psychische stoornis. Of omdat ze failliet zijn gegaan opeens en geen, geen uitzicht meer hebben. Huiselijk geweld, liefdesproblemen. Vooral onder migranten van buiten de stad is er een groot gevoel van rechteloosheid. Ik heb denk ik al 170 mensen mee naar huis genomen. Ik heb ze eten gegeven, ik heb ze verder kunnen helpen. Meer dan 14.000 mensen hebben weten te bereiken via zijn website. Doet de overheid genoeg om weer genoeg psychiaters op te leiden om mensen echt te kunnen helpen? Uh, in 2003? Het gemeentebestuur van Nanjing is, heeft wel een crisiscentrum inmiddels opgericht... om mensen met acute psychische nood te helpen. Maar ik weet niet hoe dat loopt en ik weet ook niet wat voor verdere initiatieven er zijn. Wie was een van, van uw voorbeelden? Ik heb ergens gelezen dat uw oma heel belangrijk voor u was. Het is heel het dorp waarin wij opgroeiden waren mensen depressief en ze wilden dan vergif nemen. En mijn oma heeft me altijd meegenomen als ze naar die mensen toe ging om zo'n vreselijke daad uit hun hoofd te praten. Eenmaal weer op de brug staat er Jordan Horovic die een documentaire over meneer Chen maakt. Kan je vertellen wat voor bijzonders je hebt meegemaakt? This one kid in particular is a very young guy. Um, Chen found him on the bridge and he had already thrown his belongings all over the railing. Jordan vertelt dat hij ook echt heeft meegemaakt dat er een jongen van plan was om uh, te springen. Die had zijn uh, spullen al naar beneden gegooid. Toen kwam uh, Chen eraan en hij heeft de jongen meegenomen. En hij heeft een fabrieksbaas gebeld en ervoor gezorgd dat deze jongen meteen een baan kreeg. Hij got de kid een job, got him a een to om te just en really helped get the kid terug op zijn feet. Het is een heel modeste leven. Hij heeft Wife nee, Hij is heel genereus. Hij betaalt het echt uit eigen zak. Hij leeft een heel bescheiden bestaan met zijn vrouw en met zijn dochter. Ja, hij doet het gewoon. So, he really makes a difference. I think hij makes a huge difference. Het kleine verschil in een groot land. 200 geredde levens op de brug van Nanjing. Een verslag van John Wildkamp. Marco Verhoef is hier voor het weer. Marco, ja, wij denken dat dit uitzonderlijk weer is voor de maand april. Um, maar dat behoeft enige relativering, begrijpen we ja. van jou. Ja, nou, een klein beetje. Kijk, uitzonderlijk is het sowieso. Want we hebben gewoon een, een veel te hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. Uh, de eerste uh, dagen van april, dus van 1 april tot nu... hebben we een gemiddelde temperatuur van 11,2 en normaal. En dat is de nieuwe normaal, zeg ik er meteen bij, uh, is 9,2. Dan zitten we dus 2 graden te hoog. Maar gaan we, zouden we dit een jaar geleden gehad hebben... dan was het bijna 3 graden te hoog, want die normalen worden elke 10 jaar bijgesteld. En uh, in de periode van 1980 tot... 2010, die hebben we nu, dat is dus de warme. En die daarvoor gaan, was gewoon veel kouder. En dat heeft te maken met die hele warme maanden, jaren eigenlijk, die we gehad hebben begin 2000. Ja. Is het in heel Europa zo mooi? Nee, uh, uiteraard niet. Want als het ergens het mooi maar. weer is, moet het altijd ergens anders weer slecht weer zijn. Nee, is dat zo? Kan, kan het niet voorkomen dat er in heel Europa een hoge drukgebied is? Nee, dat is bijna, onmogelijk. is bijna onmogelijk. Overigens moeten we wel naar de randen van Europa toe om het slechte weer tegen te komen. Hoor. Want we moeten helemaal naar Portugal. Daar is het morgen en overmorgen gewoon een de boel. En in Turkije vallen een paar buien. En in het Hoge Noorden is het dan misschien nog een klein beetje winters in Lapland. Uh, maar dat zijn dus wel de randen van Europa waar we naartoe moeten. Dit hoge drukgebied is echt heel groot. En de rijkwijde daarvan is dus ook uh, heel behoorlijk. En is het ook altijd zo dat als het in Nederland mooi weer is, dat het dan in Portugal niet mooi is? Of is dat toeval dit keer? Uh, dat hoeft niet per se, maar het is wel vaak het geval inderdaad. Want hebben wij zo'n hoge drukgebied, dan moet je toch inderdaad die randen van Europa gaan opzoeken voor de depressies. Ja, dan kom je al gauw bij Portugal uit. Marco Voef, dankjewel. De Eerste Kamer wil dat de regering het kierbesluit gaat uitvoeren. Het kabinet is dat juist helemaal niet van plan. Het kierbesluit moet het mogelijk maken dat veel vissoorten... zoals de zalm weer van zee terug kunnen zwemmen naar de Rijn en de Maas. Hans-André Haag. Eh toch maar even die naam hoor. Het kierbesluit. Wat is dat? Dat houdt in dat bij de Haringvlietdam daar zitten hele grote sluizen in. Dat is in Zeeland. Die dam die sluit het Haringvliet af. En het kierbesluit houdt in dat die sluizen echt letterlijk op een kier worden gezet. Dat gebeurt nu al wel vaak. Maar dat is voornamelijk om het water van de rivieren... de Maas en de Rijn in de zee te laten stromen. En het is de bedoeling dat ook als het water de andere kant op stroomt... dus met vloed, dat zeewater weer het haringvliet op kan. En het voordeel daarvan zou dan zijn dat allerlei trekvissen, zoals uh, de zalm, uh, vint en ook zeeforel, dat die weer via uh, die sluizen, dus terug kunnen zwemmen de rivier op, de Rijn en de Maas. Want daar zijn ook hun uh, natuurlijke leef- en paaigronden. Nou, er is een plan dat bestaat al heel lang, is heel veel in geïnvesteerd. En het kabinet heeft nu in de regeerakkoord besloten om daar een streep door te zetten. Want wat is de invloed ervan op de visstand in de Rijn en de Maas? Nou, uh, ze zijn al jarenlang bezig om dus, uh, ervoor te zorgen... dat sowieso de kwaliteit van die, uh, uh, de waterkwaliteit dat, dat beter uh, is. Uh, dat was in de jaren 70 en 80, waar dat gewoon hele grote riolen geworden. Waar onder andere de Franse kalimijnen, die zoutmijnen... hun afvalwater opspuiden, ook vanuit de Duitse industriegebieden. En al die ellende, die kwam uit in Nederland. Want zowel van de Rijn als de Maas is zoals bekend de monding in Nederland. Dus uh, onder andere in uh, internationale verdragen is gezegd van... Wij gaan de kwaliteit van dat water verbeteren. En het symbool voor die betere waterkwaliteit... dat zou dus zijn dat onder andere de zalm weer terug in de Rijn zou komen. Dat kan alleen maar goed functioneren als je die haringvliet-sluizen op een kier zet... zodat onder andere die zalm in de zeevoorruil... via die kieren weer terug de rivier op kunnen. Ja, De Eerste Kamer vindt dus dat het kabinet dit nu moet doen. De vraag is natuurlijk, gaat het kabinet dit ook doen? En de motie die is aangenomen uitvoeren. Ja, in principe kan uh, de Eerste Kamer uh, nu nog niet dwingen dat het kabinet dat uh, gaat doen. Maar het is wel een heel duidelijk politiek signaal. Want... Ho hoezo kunnen ze dat niet dwingen? Nou, ten eerste omdat er nog een echt voorstel moet komen in de Tweede Kamer. Uh, nou, zover is het nog niet. Uh, de staatssecretaris voor Milieu, Atsma, die doet nog een onderzoek... wat precies de invloed is als die sluizen niet op een kier gaan. Uh, dus daar moet dan in de Tweede Kamer nog over gesproken worden. Maar wij weten natuurlijk ook allemaal dat die Eerste Kamer... Uh, daar heeft de oppositie nu een meerderheid. En dat is het politieke signaal dat uh, gegeven wordt. Doe daar nog eens bij dat de druk vanuit het buitenland groot is... Want uh, die hebben honderden miljoenen guldens, euro's uh, geïnvesteerd. Om die rivier dus beter te maken en ook de kwaliteit te verbeteren. Ja, en als Nederland nu zegt alles is klaar. Maar wij gaan dat laatste stukje niet uitvoeren. Dan dreigt er toch wel een groot probleem te ontstaan voor Nederland. En kunnen er zelfs schadeclaims komen richting Nederland. En die arme zalm kan maar niet terug vanuit de zee. Hans Andegaal vanuit Den Haag, dank je wel. En na vijven zijn we terug met dit Radio 1 Journaal. Dan hebben wij nieuws over het onderzoek dat is gedaan toen Millie Boele verdween. Na vijven, tot zometeen. Ranking de nieuws dit is het nieuws van de dag. Die bedrijfjes, dat waren aparte bedrijfjes... die in TNT-outfit de post ophaalden en wegbrachten. Twee. Verona zegt, ja, door, door die jongen zijn mij de ogen opengegaan. Ranking the News, nu op nummer 1. De ernst van de delicten rechtvaardigen de maximum gevangenisstraf van 12 jaar. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking the News van vandaag.